maar De met het NOS-journaal. De Australische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door zittend premier Albanese, zo blijkt uit de exit polls. Dat betekent dat hij kan beginnen aan een tweede termijn. Albanese is de leider van de Centrum-Linkse Labour-partij en lijkt net tekort te komen voor een absolute meerderheid. Belangrijke thema's in de campagne waren de kosten van wonen, levensonderhoud en gezondheidszorg. In New York hebben wetenschappers unieke antistoffen ontdekt in het bloed van een man die zich honderden keren liet bijten door giftige slangen. De antilichamen kunnen het gif van verschillende slangen neutraliseren, blijkt uit een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Cell. De behandeling die de onderzoekers ontwikkelen is veelbelovend, maar staat toch in de kinderschoenen. De antistoffen zijn alleen getest op muizen en het kan nog jaren duren voordat ze op mensen kunnen worden getest. Bovendien werken ze niet tegen het gif van adders. De politie heeft vannacht explosieven gevonden in een auto vlakbij station breda Beek. Mogelijk zijn het handgranaten. De explosieven lagen in een personenauto met Frans kenteken die de politie aan de kant had gezet. De explosieven opruimingsdienst werd ingeschakeld voor onderzoek. De politie heeft verder niets gezegd over de inzittenden van de auto. Trainer Kees van Wonderen is ontslagen bij de Duitse voetbalclub Schalke 04. Van Wonderen zou na dit seizoen vertrekken, maar door de slechte prestaties van de club wordt hij per direct aan de kant gezet. Schalke staat op de dertiende plaats in de tweede Bundesliga. In de laatste vier wedstrijden pakte de ploeg uit Gelsenkirchen maar één punt. Schalke strijdt nog tegen degradatie naar het derde niveau. Dan het weer. In het midden eerst nog zonnig. Op andere plaatsen zon en wolken. In Limburg volgen later buien. Het is 14 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en kans op wat lichte regen. Het is dan frisser dan vandaag met 12 graden. Dit was het NWS journaal. Deze FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Daar hij zijn hart en lied was, van de stieren bescherming was. Huilde hij soms hele nacht dus, en dan zei zijn vrouwtje zacht dus. moll. Een roze. Hij bezwoer toen van zijn leven. Om zijn beroep pas op te geven. Hij had het toch weer zo benauwd. Ja. En weer zuste hem zijn vrouwtje. Malle ver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 Een voor de organa. Kent het eraf, middelbare dame, of komen u in... moeilijkheid een moeilijkheid thuis. Een voor hoe bestaat zwaar verf bijt u den? is maar de pol.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 is no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 Een bol ligt aan de reen Maar dat ik zo verliefd ben Dat ligt aan Madeleine la la la La la la la la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 In de wind. Maar gaan we uit, zijn we je lieve kind. Zie ik je doorgaan met de hoed, en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind. Als een jongen met de meisje wandelen gaat, vraagt hij: Zien ik hem en heren. Horen maakt een meisje zich dan kussen laat, vracht zijn, zie ik hem en in. En dat nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh zo blij? Want die wintere antwoord, dan een kus, ze zijn er weer bij. Doe je luid niet meer, mijn boeys gaat, niet, thuis, ja, is, zie ik hem en geren. Ja, ze je schild, ze zijn niet genieten, dat is, ik zie je toch zo geren.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 Thank Een avond had hij weer zo'n hevige bui Ik gaf toen gewoon aan alles te brui Wat gebeurd is, betreur ik, maar het is niet te laat, voor oh, nu zwerp ik alleen langs de straat En nou zegt hij niet meer lekker terug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 En daarvoor horen u Selma en Helma met: Ik heb mooie tulpen. En de volgende plaat is van een dame, Hendrika Sturm. Maar u kent haar waarschijnlijk beter dan uh, onder haar artiestennaam Rita Corita. Geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beekberg op 24 december 1998. Was een Nederlandse zangeres.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 like a mess along in some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 Foxy grijp ze kansen. Oh Foxy Fox trot met je elastieke benen. Die wil ook de avond naar het dancing doen. Ja, kom aan schoen. Oh. Met je elastieke benen Die wel elke avond daar en zie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 En in uh, 1936 won de Fretters met Hawaiian Little Boys. Dat deed hij onder andere met Fix, Spangenberg, Hans de Water, Leo Kress en Guus Schrijn. En voor die eerste prijs, een aanmoedigingsprijs op het uh, Hawaiian Concours in Batavia. En voor de eerste prijs kwam die niet in aanmerking omdat de gemiddelde leeftijd van de bedleden slechts 14 jaar was. En het dus uh, buiten mededingen moest worden omgegaan. En uh, ja, u hoort hem nu, George de Fretters, met Ayun Ayoen. En die hoge klapper bomomas mirak klemt in die hoge klapperboom. Aju nayu nayu, en die hoge klapper bomomas mirak klemt in die hoge klapperboom. Yanganlama. Je trompet Ze werden wakker in de goot In de morgen keel en koud Maar Jan sliep in de armen van de dorp.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 Ik heb alleen maar het vertrouwen dat dus ik hou van jou. Het hart en diep, ik heb je lief maar het oude blijft vertrouwen. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook?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 het tweede stem hebben. En toen was het 1949. U hoort ze nu Helma en Selma met de bus van Bussen naar Naarden. Luistert u maar. Kom in de bus. Pan in de bus. Pan in de bus. in de bus. van Bussum naar Naarden voordat ik het wist. Nooit zal ik die vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mij aan. Ik keek jou aan.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 In de bus van bussen en Aarde kreeg ik eerst de Vaak had ik je al zien lopen, in de bus van bussen en Aarde. Hield mijn hartje voor je open, in de bus van bussen Aarde. Maar ik durfde niet te hopen, was in de bus van bussen Aarde. Ik mis je zo gaan Ik mis je zo Maar ik wist het, nooit zal ik die het vergeten Dat ik naast jou heb gezeten Jij ik mij aan, ik keek jou aan, een schok en toe In de bus van Bussen naar Naarden kreeg ik de eerste dus zon In de bus van Bussen naar Naarden je mee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 GINA, GINA, GINA, LOLO, rita. Jij bent voor mij de vrouw waar ik zoveel van hou Daar kan ik werkelijk niks aan doen GINA, GINA, GINA, GINA, LOLO, rita. Graag zou ik naar je gaan, je bent hier ver vandaan En voor die reis heb ik geen poen Ik heb alleen piekante foto's van je hier Hier u het me goed. Gina, Gina, Gina, lolo, Wat was het levend fijn als ik bij jou kon zijn. Al was het voor een enkele dag. Gina, Gina, Gina, lolo, Maar waar denk ik aan? Ik weet dat dit niet kan.